Dit is Yuri Stubinitski met het NOS-journaal. Het water in de Ningen is aanzienlijk gedaald. De waterschappen loosten de afgelopen nacht meer dan 33 miljoen kubieke meter water in de Waddenzee. Bij Lauwersoog zakte het water zo'n 80 centimeter ten opzichte van het hoogste punt van de afgelopen week. In het Eemskanaal daalde de waterstand met 20 tot 30 centimeter. Toch is de dijk van het Eemskanaal tussen Garmer, Wolde en Woltersum nog niet stabiel...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 Ja, leuke plaat dit de Astor Galaxy Tour en de Golden Age. Golden Age. is Golden Age? Ja, Age leeftijd. Ik zat te denken aan. Ja, de middel eeuw De eeuw. Gouden eeuw. Oké, maar dat hebben we toch al lang al niet meer. Golden Age. Het waren wel tijden. Maar dat is wel grappig. Ik heb hier redelijke. Ik dacht wel dat het gaat. Het was al erg. Ja. Maar het wordt nog erger. Het is helemaal geen Golden Age. Echt niet hoor, gaan hier de behoorje. Nou, er is een student, hè? Een Poolse student die heeft ingebroken ja? bij het Nationale Museum in de stad Wrocław. Dat ja? is ergens in Polen dus. Om zijn schilderij op te hangen tussen alle andere kunstwerken in een van de grotere galerijen. Ja? En hij had niet het geduld om 30 tot 40 jaar te wachten tot het eventueel op een eerlijke manier een plekje in het museum zou krijgen. Ja. Hij zegt: Ik wil profiteren van het hier en nu. Al dus, André Jé, zo bipan. En uh, het duurde drie dagen voor de beveiliging door... ...dat er een, een, ander kunst, een, een nieuw kunstwerk in het museum ging. De directeur van het museum kon er wel om lachen. Ja. Hij zegt, uh, het is een gevatte en artistieke actie. En het schilderij is niet te bewonderen in het café van het museum, maar zal binnenkort worden geveild. En de opbrengst gaat naar een goed doel, dus die Sobipan die krijgt verder niks. Maar hij had het wel uh, de stunt afgekeken van een straatartiest, Banksy. Die had in 2005 iets soortgelijks uitgehaald in New York. Oké, okay, hoe, hoe, hoe heet de man? Nog even zijn naam: dat deze man, mogelijk... André Sobipan. André Sobipan. Ja, okay. gewoon André Hé uh, hey André. Snelkookpan. Snelkookpan. Nou, oh, <laughs> daar gaat zijn naam alweer. Die is ja. al in een gruzele bent, hè. Ja, ja Sobipan. Weer... Ja, ik heb het... Als je het toch over inbraak had... Want het vorige uur ook al over een inbraak. iemand man die probeerde... <laughs> Dat ja. hij een bedrijfsongeval had, namelijk dat aan, hij was aan het inbreken. En, oh, toen ging hij met zijn voeten door het glas heen, en toen had hij namelijk uh, een, uh, ja, een flinke jaap in zijn been. Toen werd hij ook nog een keer op daad betrapt. En toen dacht ik nou, volgens mij is het een bedrijfsongeval, die kan ik voor verzekeren. En verzekerd zijn, laat ik wat proberen. Lukte niet, krijg alleen een gevangenisstraf. Maar nu uh, lees ik dus in de krant dat een uh, Amerikaanse vrouw, die werd belaagd door twee inbrekers, zag dat. Pakte het pistool, nou nee, jachtgeweer. En dat demonstreerde ze ook nog even in een, een, een televisieprogramma op Amerika. En ze belde dus uh, uh, 112 of het is dan 911 uh, -1 -1 in Amerika. En ze zegt van, wat moet ik doen? Ik wil mezelf verdedigen, ik heb een jong kind. Uh, toen werd er uh, gemeld, uh, doe alles maar om jezelf te verdedigen. En toen schoot ze. En de een, een, een, een inbreker, een jonge uh, uh, jongeman. Die uh, liet het leven daar op, op, de, op de crime scene. En de ander is voor het vluchten, die is wel gewond geloof ik. Maar uh, nu is de vraag van, gaat het niet een beetje ver? Ja, ik vind ja ik wel. maar ja. Ja, er werd gezegd, je mag alles doen om jezelf te beschermen. Dus toen dachten ze, van, nou, dat is allemaal geen pun. Schiet hem neer. Oh, wacht even, Wacht even. Heb ik hem nou niet? Hij <lacht> ja. is dan, erin. ik ren er even achteraan. Oh, dat was niet de bedoeling, hè? Dat was niet de bedoeling dat ik hem ging opjagen. Maar nee, uiteindelijk... je mag het niet opjagen. Nee, dat is niet waar. Ja. Je mag jezelf verdedigen. En, en, en als jij gewoon hem uh, gewoon helemaal een gort schiet, van heel dichtbij. Ja. Kijk, zie je dat gaatje? Dat... Dus er zit een camera in. Ja, Bam. Ja, maar goed, uh, ze was er zelf wel erg stoer op. Het uh, ja, is Amerika weer in. Eh? Ja. Amerikaanse praktijk. Nou, in Amerika is sowieso heel gek. Want ik heb ja. hier ook nog een artikel dat een Amerikaanse lijkschouwer. Ja? dat hij delen van uh, stoffelijke er achterover heeft gedrukt. Want ze sneed bij onderzoekers ruggenwervels uit een lijk. Huh? En daarmee wilde ze zegt ze zelf, haar eigen uh. hond trainen. Yeah. Ja. Als het dier de geur van menselijke resten zou herkennen. dan kon het zoeken namelijk naar doden. En okay. uh, bij de justitie verdenkt de vrouw onder meer van diefstal en uh, kijk of ze al eerder in de fout is gegaan. Ik vind het wel een heel naar geluid dit. Dit is een heel naar geluid. Uh. Oeh, was dat, uh, waar was dat? Was het in de buik dit? Of was nee, de rug? de rug hè? De, de rug, rug, ruggemerk ja, werd God eruit gesneden. Stadion, maar ja, inderdaad, je kan, uh, ja, ja, je kan natuurlijk uh, als zo'n lijk gewoon uh, met het gezicht naar boven ligt, kan je de onderkant helemaal openmaken natuurlijk. Uh, ja, ja, dan heb je er helemaal gewas van. Uh, ik vind, er wel respect voor. Ik had ik ook een cliënt en die, zijn moeder ging, uh, was overleden. En die werd gewoon weggedragen en die werd niet begraven, nee, die ging uh, naar de wetenschap. Ja, ja. Die, die had zoiets van: Nou, mijn lichaam is leuk omhulsel, maar wat moet je er weer mee? Weet je, ja, je kan maar, het gewoon uh, wel weggooien. Het enige wat ik wel nadeel vind is dat studenten dan misschien gaan lopen gooien met je, weet je, met de wat met heb die schedel jij en zo. Lekkere positieve gedachten. Ja, nee, maar dit is wel goed ter beschikking stellen van de het is Hartstikke goed. Ja. Ik heb zoiets uh, Ja, ik, ik denk dat studenten als ze er op je gaan oefenen en dat soort dingen. van ja, dat vind ik eigenlijk toch ook weer wat minder. Als jij dat zegt, hè, als, als jij zegt van. als studenten op mij gaan oefenen. krijg ik altijd toch een ander idee. <laughs> Nou, nee, dat ja, dus zijn het necrofielen, nee hoor. Maar nee. dat ze gewoon. Uh, ze gaan, ze, ze kun, je kan leren hechten en zo blijken. Ja, dingen. nou, ik heb wel eens. Van nee, die, pret, dan hebben ze dolle pretten, moet je kijken en zeggen ze: wat ze wat, wat, wat zit daar nou voor een ding? Weet je, dit voor een ding. Ja, dat soort dingen, weet ja. je wel. denk ik van ja, nou, lekker dan. Ja, nee, ja. Ik kijk, wil je, eigenlijk niet dan zo met een microscoop bekeken worden. En van. Nou, uh, je had uh, Jezus, no, no, no, nou, nou, nou, weet je, dan nou. krijg je dat allemaal. Nou, ik weet niet. Dat dan snijden ze je, het, je de... open, van kijk hoeveel vetweefsel eronder zit en zo. Ik denk, nou. Ja, maar dat hebben ze in normaal leven, hebben ze, dan doen ze het ook achter je rug om. Dus ja, als je dood bent, dan gaat dat gewoon nog even door. Ja. En ze hebben alleen je naam waarschijnlijk niet eens. Dus dat is, uh, ik vind nee. dat wel belangrijk, dat ze je naam niet kennen. Ja, ik wil dan wel graag dat het inderdaad uh, niet in Nederland is. Gehoven. Zeker niet dat er geen bekend iemand zitten te snijden. Nee, dat, die, dat het uitgewisseld wordt. Ja, bijvoorbeeld. Dan, ja, dan ga ik naar Friesland ofzo. Ja. Of dat je naar Amerika naar zo'n park gaat Dat je daar gewoon ergens in het park wordt gedumpt En dan gaan ze kijken wat er gebeurt met jouw lichaam En dat weten ze ook weer Hoe het uh, verrotten Hoe het in verrotten het, Dan de kunnen de ze ook weer traceren Hoe lang je dood bent en leren. Je hebt speciale parkjes zijn afgezet hè? Dan dat liggen gewoon kan. allemaal lijken Gewoon overal in allerlei toestanden Om te kijken wat er gebeurt er nou met zo'n lichaam Voor de crime investigation teams Weet je wel Echt waar? Echt waar? Echt waar dames en heren Nou, wel weer genoeg geouden Mijn god, het Tijd gaat toch gewoon koffie. maar door Ik dacht het wel Heerlijk bakje koffie Verder gedeeld is met het radioprogramma, Army of the Non-Pretenders, The Moor. I do not care about the bones inside your skin. How the brain you claim to own inside maintains the state you're in. And I do not care to even dare to be impressing men with money. We took the blows they dealt to us and spent them all on her. For watching you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 Weervolle muziek van The Go Find en uh, uh, nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar nog mocht je in was ingeschakeld zijn. We zijn al een week bezig, bijna een week bezig met het nieuwe jaar, maar dan toch is alles een netje om dat even te doen natuurlijk, want we gaan er een leuk jaar van maken en uh, en uh, even de tekst en uit. een muzikaal jaar en een muzikaal jaar. Ja, kijk. Ja. En we gaan ons helemaal niet aantrekken van alleen mensen die alleen vooruitzichten voor uitzichten doen zo van het was al erg. Ja. Maar het wordt nog erg. Nee, erger. Dan laten we ons. Het, nee, wij zeggen nee. Computer is nice. precies. Wij gaan een hele andere kant op. We laten ons niet gek maken door dus zo'n even in de negen dievelingen. Hou eens Nee, even op. zeker niet. Echt niet. 20 minuten over negen. Kijk, hey, we moeten er wat van maken. Hè? Want uh, ja, gisteren was er die film 2012 Alweer, alweer gisteren. Het is nog erger dan Groundhog Day. Hoe vaak maar die op de televisie komt. Maar ik moet wel komt. zeggen, ik heb wel gezien... Uh, van het komt uiteindelijk goed op het einde. Er zijn een hoop slachtoffers, maar daarna is ah, het gewoon... Komt de, weer goed. Het komt uiteindelijk weer goed. Heb je die aarde gezien wat er voorover is? Niks? Nee. Nee, alles is ah, ingezet. Het is een gezagd. goede uitdunning. Ja. En het is een, uh, een boost voor, uh, voor de, de kwantiteit aan zeedieren. Uh, Oké. Okay. Ja, toch? Ja, jij weet er altijd weer... Jij moet echt... Uh, <laughs> Volgens mij moet jij in de politieke gaan, want je weet het altijd in een positief verbrief. Ja, nou, ik probeer mijn best te doen. Maar ja, goed. Straks dus, onder andere nog die Jolande keuze. Ja, we Wat, heb ik nou weer meegenomen? wat ja, hebben ze nou je mee hebt meegenomen? Ik heb een Fries nummer meegenomen, want het is gewoon zo dat nu, nu uh, Groningen ja. weer wat beter gaat met het water, dat Friesland weer een beetje uh, ook nat begint te worden. Ja. Dus daarom heb ik een Fries nummer genomen. Sorry. <laughs> Twares, hoe kom je op het idee gewoon? Goed. Nou, had ik die u, niet al een keer gedraaid? Nee, Uw wish is my comment. best ja, echt. ik mag ook. Oh, ik word er al, ik word er al blij van al bij de gedachte. Gedachten op. Ja, af. nou, gelijk meten ja. als je die strakke plassen krijgt. Kijken of je een large nodig hebt of niet. Daar had ah, het over, hè? Ik hoor iemand. komt eraan? Ik hoor. Ik, ik kom, ik, ik, uh -oh. oh Oh, oh, nee. Is dat Jos Stappen? Oh ja, Jos Verstappen die, die is ook, uh... volop in het nieuws. Hij is nu vastgezet en kan maximaal 10 jaar celstraf krijgen. Hij heeft namelijk uh, uh, zijn voormalige vriendin heeft niet proberen aan te rijden. Kijk uit, anders krijgen we geen interviews meer met hem. Oh, wacht. Oh ja, oh. wacht. Ja, ja want, daarna uh, deed die auto het niet meer, denk ik ja, Volgens God. mij is er trouwens ook nog uh, Dit weekend uh, ja? een, een, een race hier uh, op het circuit. Nou kan je vertellen dat hij er gewoon niet meedoet Want hij nee, zit voorlopig vast, vast. Verlengen, uh, Dus hekkenis... zijn vervanger is niet helemaal blij Natuurlijk, van jee, ik mag. Ja precies, zijn 24-jarige ex heeft aangifte gedaan En uh, kan bijna dood kunnen zijn uh, Stond vandaag in de krant Ik zie het een beetje als de situatie van uh, Die voetballer, weet je wel uh, die, die, die, die, uh, die, uh, die, die doelman Esther Bar Die Esther werd aangevallen en ja, ja waar ben je er goed denken... in dan? Je bent goed in trappen. Nou, je staat in doel, je mag al zo weinig trappen. Dus trappen dat ding! Nou, kan ik niet tegen een bal trappen. trap ik tegen de idiot die me aangevallen is. En in dit geval bij deze Verstappen is ook gebeurd. Hij stond natuurlijk in die wagen en werd aangevallen door die ex. Ja, maar ik moet er weer denken aan die... Uh... En wat kan, wat kan niet deze Verstappen? Hij kan heel goed rijden, dus wat deed hij? Wegwezen met die wagen. Ja, dat ze ervoor gaan staan. Dat is haar fout natuurlijk. Ja, nou ik, ik heb wel een beetje van het gevolg van Regilio tour Oh ja, dat is, die, uh, die was ook zo, dus misschien zijn het wel uh, vrienden in het makkers in het kwaad Die is ook alleen maar goed geweest in dit Ja, ja dat, de eerste reflex is dan gewoon, word je aangevallen Hup. neer, klaar <laughs> Oké, okay. ja. ja. je, je ziet er gewoon een wedstrijdje in Ja, ik, ik, zie, ik zie het, maar goed, we stappen okay. sterker En ik hoop dat het allemaal meevalt dat we toch een beetje dat is een, een verkeerd beeld hebben Wij mannen proberen elkaar toch te steunen, hè Jij vindt het wel terecht. Als een vrouw niet luistert, moet je er gewoon slaan. Oh, ik red het thuis niet hoor. Ik ben bang dat ik het on <laughs> on on stippe, onder Delft. On on spit delf. Ja. Uh, ja, of het wordt gekort. Okay. Nou ja, word ik ik heb toch een zakgeld. leuk uh, artikel over uh, de PVV. Ja? Er is dus een student van de Universiteit van Tilburg. Die heeft een 10 gekregen huh? voor een bachelor thesis. Een thesis is eigenlijk een soort scriptie. Waarin yeah? hij dus betoogt dat de PVV een fascistische partij is. Zo zo. En uh, die, die jongen, de, de Arabist Jan Jaap de Ruiter, verbonden aan de universiteit. De begeleider van de student heeft het vrijdag bevestigd. Want uh, zijn werk was op briljante manier gedaan. En de tweede lezer is professor Dr. Jan Blommaert. Die was er ook een. Dus een tien. Maar ja, ja, ze heeft dus gezegd, volgens de student zit de PVV nu in het tweede stadium. Namelijk dat van stabilisatie, waarin de partij een zekere machtspositie heeft gekregen. En de eerste fase waarin een partij overweging aan de macht kan ruiken, is gepasseerd. Dus oh. nou, nou, ja, volgens de ruiter. Ja, ik denk dat uh, ik, ik hoor. Uh, oh, ik hoor weer twitteren. Ja, hij heeft getwitterd. Hij zegt op de KU U T zijn okay. ze allemaal Stapel. Oh, we zijn allemaal Stapel. Ja, maar, maar, het is dus uh, een kerel. Hij, hij verwijst dus naar de affaire rond Diederik Stapel. Ik, voor, het is wel een leuke voor. Uh, oh, het is wel leuk hoor. hoor. Nee, de, zijn oh. uh, commentaar is wel een leuke voor. Uh, je hebt een gewone yeah. puzzels, maar je hebt ook van die cryptogrammen, weet je wel Ja. Yeah. En dan moet je hier dan bijvoorbeeld zeggen: wat zou dit dan betekenen? En dan krijg je dus natuurlijk een, uh, dat uh, betoog of thesis of zo. Ja, okay. Maar hij zegt: de KU in T zijn ze allemaal stapel. En hij verwijst dus naar die Dietrich Stapel, die voormalige hoogleraar, die jarenlang data en gegevens bleek te is hebben is Ja, scherp verzonnen. ook. Als je nou echt een dat serieus... wel scherp. Ja, als je ja. nou eens een keer nou echt ook meedoet aan het hele ja, debat. En die scherpte en zo, op een positieve manier gebruikt. Ja, dat is Want dan... Dit is eigenlijk uh, negatief. Maar, uh, Hij had beter gewoon zijn mond moeten houden. Maar ik kan maar nu, uh, je wel vertellen, Geert Wilders. Uh, woordfeut is uit. en woordspelers zijn in. Heb ik net op de lijst gezien. Dus, uh. dus niet meer dit soort uh, dubbelzinnige. nee. De k -U -N t hè? Het is allemaal wel leuk, het dubbelzinnige doen. maar het is tijd dat we nu echt. het echt, uh, moet, moet gewoon, gewoon goed gewerkt worden. Ja. En, en, en volgens moet, de Ruiter, een van die uh, mensen die dat dus gelezen heeft. die zeggen ook. er is niks omstredens aan de kwestie. want een student is gewoon geïnteresseerd in het onderwerp fascisme. Hij schrijft het over, iets over een maatschappelijk gevoelig onderwerp en doet het op briljante wijze. Dus hij heeft een tien gekregen. Ja, Wat is daar nu raar aan? Nee. Ja, ik... uh, Geert had eigenlijk wijzer moeten zijn en gewoon uh, zich hullen in het stilzwijgen. Ja, maar dan denk je, He? oh, ik doe er graag mee met dat soort onzin. Ja, beter om gewoon lekker niet. alles weer te verhullen waar, waar het eigenlijk allemaal om gaat, dat, ja. dat gooi ik weer even ergens in een hoek. Dan gaan we ons weer bezighouden met de vormgeving, want daar ben ik zo goed mee. Ja. Had bij een reclamebureau moeten gaan werken, dat denk ik zelf. Eigenlijk wel. Ja, dan ja. was je heel creatief geweest. Dat lijkt me een heel goed idee, gewoon reclamebureau Geert. Nou, nog twee jaar en ik al klaar met jou joh. Je hebt, uh, je hebt ons leuk vermaakt. Maar ja, wat gaat er gebeuren Ommerking. met de verkiezingen hè? Als ze yeah. we er weer zijn. Hahaha, oh, oh, oh, nee, ik weet het wel hoor. Mensen komen er tot inzicht. Voor deze plaat groot werd men in 2011 Werd die groter wel de King en All of His Men Wolfgang Ik vind het een leuk plaatje gewoon Ja Oh, zijn die, oh ja, leuk toegift. We hebben vechten met z'n allen Heel toepasselijk En de vragen ze natuurlijk Aankomend jaar Ja Gaan we al iets horen van of, of we een koning krijgen Of blijft ze voorlopig nog even bij de koningin Ja En ik ben ook helemaal vergeten Afgelopen maandag Om ook die serie ja, op te nemen Ja Dat ben ik ook vergeten Ik was toch wel weer nieuwsgierig Het ja. zag op de plaatjes wel erg goed uit Ja uh, Bastiaan uh, Huppel, Huppel speelde Willem-Alexander, geloof ik, hè? Bastiaan uh, Huppelhoop? Ragas. Ragas. Ragabal. Die met, uh, met uh, het Dooske met die grote dode ja. ogen... <laughs> Die, die het oude jaar uitgeluid heeft. Oh, ja, dat, Want, uh, dat wist ik was niet. Was dat eigenlijk. nou ook op Museumplein weer, dat grote gebeuren oh, dat, in Oost dat Amsterdam? Heb ik heb het niet, uh, niet gevolgd. Je nee. hebt het niet gevolgd, nee. niet nee, op ja. het laatste, laatste wegtikken Dan had je twee poppetjes. Oh, die moeten dan elkaar zoenen. Precies om 12 uur. Buh. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, nou, ik ben heel snel overgeschakeld naar uh, de comedy uh, central. Waar, waar allerlei uh, uh, roast weer werden gehaald. Onder andere de Roast of Charlie Scene. Wat is dat toch leuk? De, oh, de, roos, okay. de Roast of Charlie Jean, weet je. Want wordt neergezet en mag iedereen ik lekker overheen over spuien. Over oh, okay. Ja, okay. het is een grappig programma. Soms zitten wel hele slappe stukjes tussen. Maar over het algemeen vind ik het helemaal niet verkeerd. En het leukste is natuurlijk Charlie Chalicine zelf nog. Echt die, die echt... Zichzelf zo zwart kan maken ...waar ook zo scherp is. Dan denk ik, Jezus, man, zoveel drugs en drank gebruikt en dan nog zo uit de hoek komen. Nou, ik vind het echt knap, gewoon. Oh, maar wacht, ik krijg een cue. Dit is het Zandvoort Nieuws. Ja, precies. Ah, zijn we zijn weer bij het Zandvoort Nieuws. Aangemaakt. Het is alweer half. Wow, wow. ...geweest... paniek, paniek, paniek. Oh, paniek! Ja, ik ben bij nog bij de, de Nieuwjaarskijken geweest op Nieuwjaarsdag. Ja. En het was echt wel heel leuk. En ze zeggen dus dat uh, dit weer een record het aantal was van 2800 deelnemers. Dus dat is wel echt heel veel. Want ze zeiden dus dat vorig jaar er maar 800 waren. En ik heb wel mensen horen klagen over dat we niet eventjes konden, uh, gratis konden parkeren dan hè, nee. voor dit. Ja. En uh, ik had zelf zo van. Volgens mij moest dat kunnen, want ik ging uh, hier geld in de parkeermeter stoppen. Ja, toen, uh, ja. toen wij samen waren, ik dacht: van, Nou, die dingen zijn allemaal nog afgesloten. Maar ze hebben wel heel, heel gauw die plaatjes eraf gehad dan. Maar ja, ja. Uh, ja het was, ze gingen zelfs de slagbomen zelf open doen. Ze werden het helemaal zat te wachten. En ze werden allemaal het uh, de, de dorp uitge, uh, uitgeleid. Terwijl ze eigenlijk. De, de middenstand had het sowieso wel nou misschien wel leuk als hier nog even een ijsje of een patatje ja. komen. Nou, ik moet zeggen, ik ben eens dus gaan kijken, nou, het is wel een heel leuk gezicht. Want uh, je ziet al die mutsjes hier dan zo ja, leuk, heen en weer en dan gaan ze naar de zee. En uh, wij zijn, ik ben dan met een collega ik echt vrij snel weggegaan Toen ja. gingen wij dus hier in de kerkstraat gingen op een terrasje, namen een kopje koffie. En dan zie je iedereen langslopen. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Dus er zijn wel heel veel mensen door het dorp heen gelopen hoor. Dus Ik moet zeggen, wat me is heel veel jeugd is het water ingegaan ook. Ja. Echt heel veel jeugd. Ja, maar mijn collega zegt van, nou ik snap niet dat die winkels open zijn. Ik zeg, nou ik snap het wel. Hoor nou, is er niemand meer. Man, het was zo koud. Ik ga echt een windjas even halen gewoon nee, maar Het is wel als er dan uh, uh, zoveel mensen, uh, inderdaad, er uh, 2600 uh, of 2800 mensen die duiken en dat loopt allemaal langs jouw zaak. Nou dan heb je vast wel wat extra omzet door En echt dat is wel. gewoon echt heel slim Ik zeg al als, als mijn eigen zaak was Dan zou ik zelf gaan staan eventjes uh, die middag Want uh, ja er komen toch een hoop mensen op af Wel ja dus, uh, maar ja, Ik denk dat ze dan toch dachten dat er meer mensen niet uh, Daar waren Maar ik, ik, ik, ik vond meevallen ja, ik heb de foto's even bekeken op internetsite, dat ziet er echt heel leuk uit gewoon ja, echt. Ja, maar uh, wat ik wel vind, en dat vind ik, uh, dat, dat mag de gemeente toch wel ook in zijn bedenkingen meenemen. Als jij dus wil stimuleren dat mensen ook op het strand eten en alles, zorg gewoon lekker dat die parkeermeters gewoon maar tot zes uur betaald moeten worden. En dat de mensen dan denken van, oh, het is zes uur. Oh ja, ik hoef toch niet meer te betalen. Weet je, ik ga hier een napje eten. Ik bedoel, dat stimuleert wel de horeca en alles. Hij doet gewoon even vrij, het is een gezondag toch, kom op. Ja, ook ja, dat. Gezuur, allemaal weer de nou, Klaar. De politie heeft woensdagmorgen <laughs> tussen negen en half vijf een algemene verkeerscontrole gehouden op de Zandvoortse Laan uh, en op de Juliana Laan. Er werd gecontroleerd op het draag van autogorren, aanwezigheid van rij- en uh, kentekenbewijzen, verlichting en of de banden allemaal in orde waren. En jawel, ze schreven totaal. Oké. Okay. Tien oh. bekeuringen uit. Ik vind het netjes. Zeven van de bestuurders die het gordel niet hadden. En drie daarvan waren uh, niet in bezit van het rijbewijs. Althans niet in de auto. En twee bestuurders kregen nog een kans om een recht, uh, remverlichting in orde te brengen. En, uh, en als dat niet in orde was, dan moesten nog een keer bekeuring uh, uiteindelijk En dus dat was dus eigenlijk een waarschuwing. Dus eigenlijk maar je bent wel het... dom als je je gordel niet om hebt. Ja, ik vond het wel zo Als, als je zo ziet lekker. dat er een fuikers doen, even snel om dan. Ja. Hoe dom ben je? Ja. ja, dan zit je echt helemaal, zit je even te veel met de ja. woordveut, ben je dan bezig hoor, denk ik zelf. Ik had nog eventjes, nog, uh, ik was het over, had over het parkeren, maar ja? het blijkt dus nu dat uh, de betalingsvoorwaarden voor gehandicapten op algemene parkeerplaatsen zijn per 1, 2, 1 januari gewijzigd in de gemeente, dus speciaal voor mijn zus Marja. Uh, de raad heeft dus besloten om gehandicapten niet vrij te stellen van het betalen van parkeerbelasting in een fiscaal gebied. En ze is besloten dat op basis van het gelijkheidsbeginsel gehandicapten ook het uurtarief aan de parkeerautomaat dienen te betalen. Dus, uh, maar ik weet dus, oh, ik weet niet hoe het zit als ze op een gewone gehandicapte parkeerplaats staan. Volgens mij moeten ze dan dus ook gaan betalen. Ja, nou klinkt toch logisch. Dus, uh, ja, dus uh, opgelet dus dus alle mensen, mensen met een uh, met zo'n invaliditeitsding, uh, let even op. Ja, want uh, gooi dan gooien godsnaam even die euro erin. Uh, het is altijd zo'n zonde om een bon te krijgen oh. Lijkt me wel He? En ze krijgen uh, aankomend jaar Krijgen al die, die hebben allemaal veel meer geld Dus het komt allemaal hartstikke is dat goed Is zo? Van. Ja, ja toch, ze krijgen meer geld Er komt meer geld bij je man yo, dat yo, gaat allemaal Ik goed zag gisteren nog iets doen. over oh. Reuma-mensen Nee, die geen, uh... dat heb je al verkeerd geleden Het nee? komt allemaal goed Ik heb Rutte gisteren gezien bij uh, Novo College ze komt Het komt allemaal regelmatig huh? Wat een gezellige oh, parameter Mark. babbel Oh Mark, oh, Mark. Oh, Mark. <laughs> Wil je met me trouwen? Kom, ben ik geen homo Maak nee. me echt helemaal Trouw mij Mark Ja nou, nog even respect voor Anders Sandbergen. Als laatste nog even te melden. Hij is bezig met het, uh, met het Louis Davis Carré. Oh, Andor. Oh, Andor, man, respect. Hij vindt het een leuke project. En zo, dat gaat heel mooi voor echt heel veel mensen. hebben nog een twijfel. Ze hebben zoiets dus, oh, ah, man, het wordt niks. Hij Was? zegt: kom op, het wordt echt iets moois. Volhouden. Nou, tijd voor de Jolandenkeuze. En, ehm. Um, nou, oh, het zal een wilde plaat, dit. Ik ga even naar buiten. Ik kan het niet uitspreken. Nee, je lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, ik nee, zocht mij. Nee. Ja, sorry, je zocht mij? Ik, ik zocht nee. <laughs> mij. Jé, nee, zing ik altijd Ja, mee. He, dat vind ik wel zo naar. Dan heb ik een plaat. Ik mag er één hele uitzoeken voor twee uur radio. Ja? En die wordt gewoon helemaal afgezekerd door jou. Ja. Terwijl, ik, eh, ze ik, staan daar echt allemaal in de zeik in Friesland. En ik heb dit plaatje eigenlijk om te steunen. Het is waar, het is ook wel weer een mooi gebaar. Ja. Dus ik dat bedoel, het is toch helemaal niet echt van jou. Je kan je bijdrage hebben, overmaken naar dan je nog eens 5 of 5. 5, 5. 5 Houd eens op. Oh, ja ja. St ja oh. nog steeds, oh, dat gaat ook maar door die de drama daar ja. nee, Ik vind het een mooi gebaar naar uh, Friesland Want in uh, Groningen is er geen, uh, geen pretje daar Nee, nee ik nee. ben blij dat we hier zitten het, is, uh, het, het, het hoogste punt is wel bereikt had ik begrepen Je had net wat dingen gelezen over dat sommige ja. wel onder water zijn komen te staan Maar, dat, ja. maar uh, ik veel. heb wel begrepen bij sommige plaatsen was het, was het wel uh, de, het gevaar dat als het zou doorbreken Dat gewoon de huizen echt twee meter onder water zouden staan Twee dus, meter? Dat is best wel veel Hartstikke idee. Dus, uh, dat is toch gewoon uh, hier, dus tot aan het plafond, zo een beetje. Alle apparatuur gaat eraan. God, Weet je, dat van... is wel zo, natuurlijk. Oh, maar ik zou er echt aan moeten denken. Mijn hele opslag, gewoon vol met water. Ja, maar ja, je woont wel één ogen. Dat scheelt wel. Dat scheelt wel, weer. ja. Mijn kapitalistische doel staat wel op één ja. ogen. Dat is wel waar. Die ja. zou niet onder water komen te staan. Maar ja. mijn handel uh, kan ik weggooien. Ja, al die fietsen joh, daar zijn ze ook een schoon. Oh man, je hebt ook gelijk. Ja. Maak me ook helemaal de druk nou, ja, ik, nou zit, zit ook maar uh, boven het NAP. Ik, ik wil me er ook helemaal niet in verdiepen. Nee, je wilt niet weten gewoon. Oh, ik ben zo'n persoon, ik zoek het zand op en ik steek hem erin gewoon hoor. Echt helemaal geen punt. Ik denk van, uh, ik, ik wil gewoon gaan met belangrijke dingen. Ik zoek het zand dingen. op en ik steek hem erin. Wat steek je erin? Ja, precies die twee centimeter. Ah, oh, nee, het was toch weer 15, 16 meter door. Ja, dat was de omtrek. Oh, omtrek. Nou, ik, ik heb wat gehoord, maar... Uh, Cool. En? Nee, hij is weg. Ja, Sinterklaas is, weg. is al een tijdje het altijd. Ja, de de, deze op. kan je nu wel eventjes uh, Die kan ik wel deleten. Ja, de uh, die kan ik wel deleten. Ja. Oké, okay, nou nog even wat uh, tips over mensen die zo'n hele trage computer thuis hebben. Oh, wat is die oh, traag? Oh, die, oh, die zijn voor mij die tips. Ja, die, precies. Nou, dan kan je de software downloaden. En die software gaat jouw, jouw computer opruimen. En dan wordt die sneller. Nou, Geloof jij dat? Nou, dat is een beetje hetzelfde soort als je zegt, maar belt iemand aan. Ja, ja, een soort phishing is dat, ja? Ja. Nou, dan, kom je dus, uh, dan wordt er aangebeld en er staat zo'n werkzaam voor de deur. Mevrouw, u vindt toch ook dat uw huiskamer vol staat met troep Zal ik het komen opruimen? En dan denk je, ja, leuk, dat klinkt leuk. Maar waar gaat ze al die spullen dan heen slepen? Ja, ja, nou het... dit is precies hetzelfde Dan installeer je dus dat softwarepakket op je computer Wat dus ook weer ruimte inneemt En komt er ook onder in dat balkje Komt er ook weer zo'n zo icoontje te staan Wat ook weer de snelheid wegneemt en Uiteindelijk als je er profijt van zou kunnen hebben Is dat plus minus 1 à 2 procent Dus nou, strap niet er veel. niet in Ook die gratis pakketten neemt ze niet Het, het zou allemaal niet veel uitmaken dus, wees okay. gewaarschuwd. Nou, jammer dan. Je moet ja. zelf gewoon echt. Uh, met een uh, goede kennis moet je gewoon dat hele ding doorlopen. En echt programma's eraf trappen. En niet gewoon maar weer er wat opzetten. En die dan. Dat jij denkt dat die gaat kiezen wat goed voor jou is. Dat kan toch helemaal niet? Dat is onzin. Maar goed, wie weet uh, komt er nog wel eens een goed pakket. Maar momenteel is er onderzoek naar gedaan. En het schijnt dus allemaal zwaar tegen te vallen. Nog iets anders? Ja, nou, ik zit nog te kijken of er nog andere hele grappige nieuwtjes zijn. Ja. En uh, je hebt hier ook. Uh, in, die, uh, ja, deze is wel heel grappig. In, niet alleen in Nederland hebben we last van noodweer. Tijdens een storm in het zuiden van Mexico is een baby weggeblazen die in een hangmat lag te slapen. Ja. En wat dat wel erg is, het kind is bezweken aan haar verwondingen. Dat is wel heel erg. De ouders van drie maanden de oude meisje hadden het kind gewoon in een hangmat gelegd vanmiddag. Dus je zag het drama met eigen ogen gebeuren. Een windvlaag van 110 km per uur greep de hangmat die vast zat aan het golfplaat het dak van het simpele huis. En die hele dakplaat werd losgeschud. De wind trok alles met zich mee en het kind werd gewoon 25 meter weggesleurd. Dus dat is wel heel zielig. Dat is zeker zielig. Wauw. In Mexico. Oh, wauw. Heftig. Maar ja. Het is niet anders Ja, je wordt er een beetje stil van Ja, ik krijg uh, een moment van stilte Ja, precies De nou. dranghekken zijn geplaatst Oh ja De communicatielijnen zijn getest uh, Ja Straks Na tien uur Goedemorgen Zandvoort Ja, vorige week hadden ze vakantie toen was er een nationale feestdag, 31 december. Ja. Ik heb uh, geen idee. Uh, maar toen waren ze er niet. Toen zijn we een half uurtje langer doorgegaan. Veel reacties op gehad. Uh, bedankt. Ja, we, zitten te, we zijn in overleg. Of over, wij zeggen maar gewoon niet doorgaan tot en 12 uur. Dan het goede morgen voor dan uh, van 12 tot 2 gaat ofzo. Dat zijn de onderhandelingen. Maar goed, uh, we zijn er nog lang niet over uit. Dus uh, uh, we, we houden je op de hoogte. Wacht, ik krijg een lijntje. Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebabbel op de radio. Maar nu val ik eindelijk in slaap. Ja, het was misschien nog misschien een beetje lang allemaal bij elkaar. Goed, Drijven, even een plater achteraan ons schelen. Hoeveel voor ik uit België? En dat mooi gelegen België. België, hadden we natuurlijk ook daar uh, niemand minder als... Uh, de wonen moet moet zelfs even kijken op de lijst. Ja, ik heb zo lang niet meer gedraaid deze plaat. Dan krijg je dat. Uh, en dat heet uh, The Night Before. Het is uh, Toebank op de radio! 10! Minuten minuut, voor je tien dan. En je hebt nog vijf platen klaarstaan. Hoe gaat ja, dat gebeuren? Dat gaat niet lukken. Nou, die schrap ik er allemaal uit, want we hebben nog zoveel. Zalfvinger... Ja, volgende week, hè? Ja. Ik is... heb een hele leuk uh, berichtje. Ja? Als je in New York bent en je denkt, ach, wat een lekker ding. En je wil een gratis condoom halen. Dat kan nu heel makkelijk, want er is een speciale iPhone-app. De gezondheidsdienst van New York City kwam op de Vaandijnsdag op de markt met een app die aangeeft waar in de stad gratis condooms te halen zijn. En met deze actie wil de stad veilige seks promoten. Nou. En uh, de woordvoerster van gezondheidszaken zegt van ja, ja velen komen voor seks in deze stad. Dus wij willen dat ze het veilig doen. En maar ouders van jonge kinderen vinden dat de app seks aanmoedigt. En dat is juist niet zo, vindt de woordvoerster. Want wij promoten geen seks, wij promoten veilige seks. Ja. Dus uh, nou ja, die app laat dus de vijf dichtbij zijn van de duiz ruim duizend locaties zien waar gratis condooms te halen zijn. Hmm. En in de stad worden per maand dus drie miljoen gratis condooms weggegeven. Dus als je naar uh, New York gaat. er zijn uh, duizend locaties in New York. waar je dus uh, die gratis uh, kan halen. Dus gaven langs. Ja, precies. Gaven. Oh, dit is dit, ga is je vermaken. Dit, dit is anders op seks. Ja, weet je. Ik weet niet of je daar een condoom bij nodig hebt. Nee, dat precies. Dan niet te hard slaan, want anders, dan, moet je er, dan moet je er een paar over, over elkaar heen. Oh, nog even wat ruimte nieuws, ja. de Russische mars de Abos de is uh, naar een de de deels mislukte lancering op 8 november 2011 een lange baan op de aarde gestrand. Hij zweeft er een beetje, maar hij schijnt nu langzaam naar beneden te zakken. En het wordt in de atmosfeer wordt hij verbrand. Maar niet alle stukjes, nee. Er kunnen ook wat stukjes naar beneden komen. En er uh -oh. is een uh, verwachting, er is een, uh, een uh, voorspelling gemaakt dat hij op 15 januari uh, naar beneden komt. Uh, het zullen niet hele grote stukken zijn, maar de stukken kunnen wel in Nederland wel Limburg terechtkomen. Dus wij gewoon allemaal aan om 15 januari een helm te dragen. Een helm, een hele grote helm. <laughs> Zie je of in de auto te blijven zitten. Ja. Ik heb of nog een snel iPhone Je trouwens. Ja, okay, het nou iPhone van Scott Barkley in Toronto die was gestolen. Ja. En toen heeft hij dus gewoon de simkaart geblokkeerd via internet waarschijnlijk. En toen die van de telefoon merkte dat hij daardoor niet meer werkte. Ging hij gewoon naar Apple toe en hij zegt: van ja, het apparaat werkt niet en zo. Nou, uh, Barkley kreeg, kreeg dus een bevestigingsmail van Apple. Met de mede dat hij een afspraak had om eens naar zijn telefoon te laten kijken en de jongen die heeft uh, Apple en de politie gewaarschuwd dat de man of vrouw die die telefoon daar komt afleveren, waarschijnlijk de dief was. Maar het officiële beleid van Apple al dus kreeg Barclay te horen, is om zich niet te mengen in diefstal en andere zaken die de politie beter kan oplossen. Dus de dief, die heeft gewoon een nieuwe toestel meegekregen van de Apple winkel. Oh, netjes. De oude werd ingenomen om opgestuurd te worden voor een servicebeurt. Ah. En daar hebben de agenten dus de telefoon gevonden. En die Barclay dus, uh, die, uh, de bestolen man die zegt ook, ja, de dief heeft de telefoon ik heb de mijne. En die Apple, die stomme Apple, die is nu gewoon een telefoon voor 500 dollar kwijt. Ja, maar Apple staat echt voor, die, dom, wil gewoon, nee, die ja, niet dat ze dom zijn, maar die wil gewoon altijd ontzettend goede service te verlenen. Ja, als Steve dit had, had gehoord, hè? Oh. Oh, die draait zich om met zijn graf. Ja, precies. Die zit er bovenweg toe te kijken je denkt, mijn god. Suckels. Ik, ik ben nog niet eens een jaar weg of het gaat al Het weer, gaat uh, al mis. gaat al fout. <laughs> Goh, <sommer>, ik. Nou. <laughs> ja. Ik heb me kondig niet een keer, of, uh, nou uh, Als we toch op hoge hoogte zijn Een piloot van uh, verkeersvliegtuig uh, in Nieuw-Zeeland Kon zijn ogen niet geloven Want toen hij op ruim 2 kilometer hoogte Wat zag je daar? Is dat een vliegende schotel? Is, is, is, wat is dat voor raars? Een stuk van dat ding? Oh, oh. Nee. nee Is het iets uh, buiten aard? Nee, het is een haai Een haai? haai? Wat is dat nou? Kan dat nou? De man was met zijn collega bezig met de nadering van een internationaal vluchtenhavenboot, Christchurch. En toen zag je een, een haai. Ja, echt een haai. Christchurch, zie, uh, waar, waar die aardbeving was. Ja, blijkbaar. Had oh, hij is door die aardbeving in de atmosfeer terecht gekomen? Dat was zoiets denk ik. Maar het schijnt dus een heliumballon te zijn. Een radiografisch bestuurbare heliumballon is de vorm van een haai, Het schijnt echt een uh, ontzettende populair speelgoed te zijn. En het is in uh, Nieuw-Zeeland uh, bij de feestdagen heel veel condoven Lekker open. slim. Er zijn al die mensen die zitten daar uh, in zee, want het schijnt daar heel warm te zijn. Ja? En, en, en dan zegt iemand tegen het kindje, shark, shark. En iedereen gillet het water uit en je ziet in de lucht. Je ziet, ja, precies. <laughs> dat is natuurlijk heel stom. De, de politie heeft daar in Nieuw-Zeeland afgelopen twee weken echt, echt heel veel meldingen binnengekregen van, uh, van haaien. Ja. In de lucht. <laughs> Ja, Nou, wat een gek jij het allemaal zegt. Nou, allemaal weet je het was echt. Je denkt nou, wat een lol allemaal ook gewoon hè. Echt wat een lol allemaal. Even. Plaatje Melvin van Arsenal. Of plaatje Arsenal van Melvin. Precies. U heeft uw huiswerk gedaan. Goed hè. Maar heet de plaats Arsenal of heet die. Niet twijfel aan je, aan je tekst. Gewoon aan je tekst houden, hè? Oké. Okay. Arsenal en Melvin Arsenal is ook een voetbalclub trouwens uh, ja. Ja, Ik denk dan Arsenal Madrid Een Spaanse Ja, nou, daar zijn Spaans ze vaak naar vernoemd oh. Of die hele club is vernoemd aan deze band Dat ze allemaal zo'n vel zijn Dat ze zo lekker hebben gedanst de weekend dacht, Nou, we noemen we het Arsenal okay. Arsenal Madrid uh, trouwens, ja, Over voetbal gesproken het is ook hartstikke goed Dat ze die voetbalwedstrijd Ajax gaan overdoen Want ja, het publiek heeft zich zo misdragen Dat het stond het publiek doen Alleen er zijn wel wat uh, vrouwen en homo's ja. En kinderen. Dus dat is wel heel goed dat allemaal dat is. Nog mag, mag we doen. gratis? Misschien niet ga ik dan wel. Dan gratis? Nee hoor. Nee? Nee, gratis zegt dat kan, dat kan niet. Van die Nee. Alsjeblieft zeg. Nou, nog even heel opmerkelijk nieuws. Dat is echt ongelofelijk. Ik rij ervan echt uh, ergens tegenaan gewoon als ik het lees. Vanaf maandag mag de Noorse massamoordenaar, waarvan de naam niet noemen en ook de foto niet laten zien. Die mag namelijk volgens de regels van de gevangenis één keer in de week iemand op bezoek krijgen. Vanaf afgelopen maandag. Vanaf afgelopen maandag mag je dus iemand op bezoek krijgen. Deze gevaarlijke gek die natuurlijk heeft rondgelopen met... De... Eén per dag? Eén uh, per week? Eén per week. Die van allerlei rare dingen heeft gedaan op dat eiland natuurlijk. Hij heeft zijn bom geplaatst ook ergens in een van de stad. Maar die mag nu volgens de regels van die gevangenis allerlei mensen op bezoek krijgen. Hij heeft ook al heel veel post gekregen. Hij krijgt zelfs geld, zakgeld krijgt hij, om ook postzegels te kopen om dit... Om dit idioten... Post, allemaal te gaan beantwoorden. Wie doet dat dan? Ik, ik snap gewoon niet hoe mensen dat in hun hoofd houden. En het schijnt vooral dat heel veel vrouwen hem ook wel interessant vinden. Ik heb ook niet zoveel... Goh, die Joran. Oh, wat zeer zielig. Ik ga een postzegel sturen, zodat hij brieven kan schrijven. Ja. Die ik van... You may rot in jail. Nou. You asshole. Ja. Nou, gisteren kwam je op de televisie. Jordan van der Sloot, die wil ik dan zijn naam nog wel noemen. omdat dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan het gaat ja, over twee, hij twee personen. Hij maar twee gedaan. Twee. Het, het, bij onze regels geldt namelijk nou alleen bij drie. Boven de twee. En als je een of andere, niet. En als je vage theorie hebt, dan haken we ook al af. Dan gaan we dat zo'n naam helemaal niet noemen. Maar goed, Jurgen van der Sloot voor de rechtbank. Hij zag er echt op. Het is een rare vent ook, hè, hoe ja. je daar stond. Ja, maar ik denk dat je wel verknipt wordt als je dit allemaal meegemaakt hebt. Ook al heb je het zelf veroorzaakt. Ja. Dat je, dat je eigenlijk helemaal flabbergasted bent van de consequenties die die daad dan heeft. Die waarschijnlijk in een impuls gedaan heeft. Het is volgens mij. Dat het echt... gewoon zijn hele leven is naar de en Dat hij het nu best wel heel erg doorheeft dat het zo is. Hij ah, heeft echt net op de verkeerde knopjes gedrukt. Ja, ja precies. Ja. Ja, dom, dom, dom, dom. Dom, dom, dom. En dan, dan, ja, nou, dan lach je ook weer eens half al onderuit gezakt zitten op zo'n stoel. Ja, hij denkt toch van, nou ja, ik, ik maak toch geen kans. Mag nee. ik nog wat vertellen over uh, het kopimisme? De kopi ja, kopimisme. Ja. Dat willen we wel. Kopimisme, dus oh, dat is de godsdienst van internetpiraten. En ja? Die is in Zweden officieel erkende religie geworden in die zin dat de priesters van dat geloof nu ook mensen voor de staat mogen trouwen. Raar, hè? Het college, het zoveel kamerakologiek college, heeft namelijk namens de Zweedse staat goedgekeurd dat ze uh, uh, vertalers mogen beënigen, huwelijksvertrekkers en godsdiensten. En de missioneers Kopimistengemeenschap staat volgens de van nu officieel bijgeschreven als een geloofsgroep die bouwt op godsdienstige werkzaamheden. En daarvoor samenkomsten met gezamenlijke meditatie of bidden organiseert. Maar ja, het nee? gaat eigenlijk allemaal over kopiëren en verspreiden van materiaal. Okay. Dat dus is heel raar. Maar ze hebben al 3000 volgelingen in 10 landen. Oké. Okay. Apart hè? Dat is, uh, en de opperpriester Isa Gersen is een filosofie-student uit het Zweedse Uppsala. Ja. En die, uh, ja, die vindt het helemaal geweldig Ze ze nou geen mensen in de echtverbinding. <laughs> Ik vind het heel vaag. In de echtverbinding vindt het. Echt verbinden via het uh, ja. Via nou, misschien uh, als koptimisten uh, bij elkaar zijn van, uh, dat ze nog maar veel mogen illegaal kopiëren. Kopiëren. Kopuleren, Nou, <laughs> euh, vage tekst toch gewoon. Vaag. Vaag. Nou, nog even een laatste plaatje voor tien uur. Na tien goede goeiemorgen, natuurlijk. Eerste aflevering van dit jaar, dames en heren. En het plaatje heet Young the Giant. Groepscreen. MUZIEK het afgelopen jaar vaak gedraaid. En uh, ja, dacht, dit was uh, CuffSype. Ik spreek het waarschijnlijk weer verkeerd. Hè? Ik kreeg net al mijn vingers getikt. Ja, nou, ja dat heb, ik nu ik al heb al je ik heb je eventjes flink uh, van langs gegeven. Ja, dat kan Hatchet. Hatchet. Ja. ja precies. Ja, ik doe is normaal man. Ja, dat is de wandleiding van 2011. Ja, maar We gaan hem begraven. Ik heb ook echt begraven, zo, he? ik heb er ook zo van, ik wil dat dan weer weten. Ja. De, de, de, die titel. Wat is dat nou CuffSype? Volgens mij is dat gewoon echt iets heel goeds. Het is gewoon... Uh... Een groene pit. Ja, precies. Nou, lekker, een gore groene pit ook gewoon. Nou, ja, uh, ja, het, ja, het, ja, het, ja, het zonnetje is doorgebroken. En uh, straks natuurlijk tien een goede morgens antwoord. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb jij nog iets? Uh, even, even, even, even, heel kort. Nee, ik heb hey. gewoon zo van geniet van het fijne weer. Hey. Nee. En, en tot volgende week. Ah, oh, nee. Nice. De Jawel hoor. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Nee. Wilco stapt in zijn auto. Jolande springt op de fiets. Tot volgende week. Hoi, hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5